Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Een bijzonder concertshow in Amsterdam. Op het Museumplein begint elk moment een benefietconcert voor Oekraïne. Vooral voor songfestival staat er een leuke avond te wachten. Zo treedt S10 en Django McCroy op. Maar ook Songfestivalwinnaar winner Orchestra is van de partij. Bij het concert wordt geld opgehaald voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De Gelderse plaats Stroe bereidt zich voor op de komst van tienduizenden boeren. Die komen daar morgen bij elkaar voor een groot protest tegen de stikstofplannen van het kabinet... Het hele dorp leeft mee, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland. De basisschool is dicht, uh, rijlessen gaan niet door... examens van de middelbare school of uh, van het MBO zijn afgelast. De kapster slaapt vannacht in haar kapsel omdat ze bang is dat ze morgen anders niet meer kan knippen. En het uh, lokale café gaat al om vijf uur open. Er wordt rekening gehouden met 30.000 boeren. Morgenochtend wordt vanaf zes uur s ochtends... de op- en afrit van de A1 bij Stroe afgesloten. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een verkeerschaos in de ochtend... En een avondspits door de demonstratie. In China heeft het de afgelopen dagen zo hard geregend... ...dat het land last heeft van ernstige overstromingen en aardverschuivingen. Duizenden huizen zijn verwoest en wegen zijn onbegaanbaar. Volgens experts is er door de klimaatverandering steeds meer overlast door extreem weer. En PSV moet het komend seizoen zonder middenvelder Mario Götze doen. De Duitser gaat weer terug naar huis. Hij heeft een contract getekend bij Eintracht Frankfurt, de winnaar van de Europa League. 77 wedstrijden speelde Götze voor PSV, waarin hij 18 keer scoorde. De transfer levert PSV heel wat geld op, zo'n 4 miljoen euro. Het weer, het is de langste dag van het jaar, dus de zon schijnt nog wel even. Doet hij morgen ook weer, het wordt dan 24 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland nog een vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Baduverdorp en Amstelveen Stadshart. Vijf kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook afgesloten. En dat kost je een kwartier extra. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zon. zomerhit.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 Loon te maken en van die CD gaat u luisteren naar het nummer Well You Needed It.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 klanken zou ik uh, zo zeggen. En uh, van uh, het heden, de 21ste eeuw, gaan we weer terug naar de 50 jaren van de vorige eeuw en dan komen we uit bij het Frans Elsen kwartet. Frans Elsen kan ik wel zeggen was een van de grote grondleggers van de Nederlandse jazz scene in de 50 jaren. Uh,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 Dansen door me heen, neem me bij de hand, draai om me heen, was van straat tot plein, tot ook de maan niet schijnt. I'm hey.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 fire to keep you warm, but most of all, when snowflakes fall. So, with my best, my very best, I set you free. I wish you shelter from a storm, a cozy fire to keep you warm. But most of all, when snowflakes fall, I wish you.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 Tot aan de nieuwsberichten. Send in de clowns.